Dat was bedoeld om de economie te stimuleren. Volgens Knot zit de economische, economische groei nu aan zijn top. Een rentestijging is ook goed voor de huizenmarkt, zei Knot. Voor huiseigenaren is het prachtig dat hun pand in waarde stijgt. Maar voor het functioneren van de huizenmarkt is het geen goed nieuws. Al dus Knot. De Amsterdamse politie is op jacht naar de dader of daders van de liquidatie op de NDSM-werf vanmorgen in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer is de broer van de nieuwe kroongetuige van justitie die verklaringen heeft afgelegd over de Mokro-oorlog. Volgens meerdere bronnen deed de Schutter zich voor als sollicitant en schoot hij het slachtoffer in zijn bedrijf neer. Vlakbij het bedrijf werd de vermoedelijke vluchtauto uitgebrand gevonden. Het kabinet is nog volop in overleg over een verbod op rotjes. Volgens minister Grapperhaus komt er waarschijnlijk in mei een beslissing. Deze week ontstond verwarring toen het bericht eronder deed dat Grapperhaus en staatssecretaris van Veldhoven rotjes al komende jaarwisseling willen verbieden. Vlak daarna bleek dat er in de Tweede Kamer geen meerderheid is voor een verbod.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 Weggebruikers die in Hilversum nog snel even onder de spoorbomen doorglippen, worden sinds vanochtend op twee plaatsen geflitst. Dat is een primeur voor Nederland. Vanaf eind april worden er ook echt boetes uitgedeeld voor automobilisten zijn die 230 euro. Het weer in het westen de meeste zon, landinwaarts ook kans op een bui. Het is 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht Arnhem loopt een paard op de weg bij Velendaal West 2 kilometer file. A15 Europort Gorkum tussen Knopetvaanplein en Knopet Ridderkerk 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Afrit Rotterdam Centrum en Knopet Ridderkerk 5 minuten. De andere kant op richting Breda is de hoofdrijbaan dicht bij knopert Ridderkerk door een gekantelde cementwagen. De parallelbaan is wel open. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte auto bij Wassenaar Centrum. Dat geeft een kwartier vertraging.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 Also, dan wurde ons gesagt, immer nach het Osten zu fahren. En dann kamen we bij Auderein, wo wir uns die anderen schönen Autos uh, anschauen konnten. En <lacht> daar hebben we Karten gespielt met een andere Duitse Familie, die so ungefähr sechs Stunden lang neben ons fuhr. Zwar in een kleinen Opel, aber het ging nicht. Maar dan hebben ze also helemaal niets gezien, hè? Ja, also, wir waren dan Sonntagnacht bei Arnheim.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 Oh, maar dat was de vierde dag al. En äh, zijn ze door doorgegaan? Ja, dus die situatie in het auto was da schon ziemlich slecht, nicht? Nee? Ik moest ons alle op één kartoffel pro stunde rationeren. Een wirklich zeer hilfsbereiter, oudere Hollander had ons dan nog door die Fenster een paar Tulpenzwiebelen gesteckt. <lacht>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 Als wir alle wieder zu Kräfte gekommen waren, erzählte man uns, dass wir in Oberhausen waren. So 50 Kilometer von unser Haus, nicht? Aber das war das eine verschrieckliche Parschen für Ihnen, ne? Ja, also es hat schon mal Schlimmeres gegeben, ne? De Waar zijn ze geleden? Touwtjes uit de deur. De opgelopen blauwtjes zorgden voor verdriet. Opgewonden dansten ze op de Haagse Piet. De buschauffeur En bij hem thuis heen altijd Een touwtje uit de deur Een touwtje uit de deur Een touwtje uit de deur Waar zijn ze verbleven touwtje uit de deur Zij dronk, werd hij een bloedlinker-tiron. Op mijn trouwdag waren de haantjes in mineur. En bij iedere ouwzinger een touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Maar zij zijn geweest. Uit de deur. Als de heintjes lagen te braden op het strand, Kiep ze langs met alle kinderen aan de hand. Ik hoor riepen ze, kijk daar is onze bellenfleur. En bij haar thuis ging altijd een thuisje uit de deur. Tauwtjes uit de deur Tauwtjes uit de deur Fijn zijn ze gedegen Tauwtjes uit de deur Wel, Fleurs, je werd ouder, mooi ging er vanaf Ze bracht wekelijks bloemen, naar Don zijn graf de buurt waar ze vonden, veranderde van kleur. Waar niemand hing erop een uit de deur. Een touwtje uit de deur. Een touwtje uit de deur. Waar de zijn ze gebleven? Een touwtje uit de deur. Ik vind eigenlijk dat we Jan Terlouw ook uh, moeten noemen bij de componisten. Hoezo? Niet? Wat dan? Ja. Heeft hij meegeschreven? Nou, hij, de, hij had het de laatste tijd bij De Wereld Draait Door... een paar keer over het touwtje uit de deur. Oh, en zo zijn zij daarop gekomen. Wat? Nou, daar zou ik of zomaar aan kunnen denken dat dat gebeurd is, ja. Ja, je, je weet maar nooit, nee, hè? Ergens uh, wordt een idee geboren, ja. dus ja, waarom niet daar? Ja. De dus vreemde kostgangers en het touwtje uit de deur. Misschien moeten we ze eens een keer bellen... om dat in een interview te vragen. Ja, He? Je, hey George, hoe kwam je erop? Zeg, vertel. Ja, via Jantelaar <laughs> natuurlijk. Ja, okay. ja, ja, ja, ja, ja. Komt ie. <laughs> het Artiest in het Licht. Artiest in het Licht. Ja, daar krijgen we nu een, een, een artiest. Ja, daar had ik misschien toch thuis eerst even moet, op moeten oefenen hoor. Maar goed, uh, ik denk altijd, dat lees ik zo weg. Maar deze dus niet, want onze volgende artiest in het licht is en, Evangelis. En doe je ze hele naam even? Ja, zeker. Ja, ja, ja, precies. <lacht> okay. dat, en dat, benoem ik, dat <lacht> ja. bedoel ik, want Evangelis uh, is een... Uh, oh, jij, jij noemt het anders, hè hoe noem jij het ook weer? Vangelis. Evangelis. oh ja, op zijn Engels. ja. Um, dat is een pseudoniem van zijn uh, naam. Luister goed. Evangelos Odysseus Papatanasio. En ik vind jouw Griekse uitspraak perfect. Kijk, kijk en zo zonder oefenen. He, dat ja, het, erg goed, erg goed. In ieder geval is hij geboren in Wolos op uh, 29 maart 1943. En het, mm. hij is een Griekse componist, muzikant en multi-instrumentalist... kijk, daar heb ik dan weer wel moeite mee... die veelal gebruik maakt van synthesizer, piano, keyboards... en andere elekt elektronische instrumenten. En hij is vooral bekend geworden van de filmmuziek Chariots of Fire... uit 1981, waar hij overigens een Oscar voor won. En ook niet uh, onterecht natuurlijk. Nee. Prachtig. Voor de muziek van de film The Blade Runner. De nummer 1 hit Conquest of Paradise uit de film 1492. En, uh, Conquest, en het thema. Wat vind ik nou? Conquest of Paradise, ja. En het thema voor het wereldkampioenschap voetbal 2002. Daar heeft hij allemaal prijzen voor gewonnen. Terwijl hij wel de godvader van de. De New Age muziek wordt genoemd. Ziet hij zelf New Age zelf als een stijl... die de deur opengezet heeft voor ongetalenteerde muzici... om erg saaie muziek te maken. Nou, het is toch wel een uitspraak, hè? dikkie, zeg. <laughs> uh, nou ja, weet je... Er valt ontzettend veel over deze meneer te vertellen. En dat is eigenlijk te veel voor dit programma. Er dus zou je... Je zou aan hem een programma kunnen wijden, misschien ja. zelfs wel. Een, en hij is ook nog lid geweest een, van Ever Child. Ja, precies, joh. Oh. Hij, die man heeft zo verschrikkelijk veel gedaan. Dat is echt niet te geloven. Maar naast de muzikale loopbaan, en dat is misschien wel leuk om even te vertellen, bracht uh, van Jelly's werk voort als kunstschilder. En zijn werk werd in 2003 voor het eerst geëxposeerd tijdens drie exposities in Valencia en. In 2005 werd zijn werk op verschillende plaatsen in Zuid-Amerika tentoongesteld. Nou, een, een werkelijk een, een fenomenaal mens op, op muzikaal gebied, op kunstzinnig gebied, op ja, nou ja, zoveel gebieden. Hij heeft ons zoveel moois gebracht in de vorm van uh, muziek. Uh, we gaan zeker naar hem luisteren op zijn verjaardag. Dus, uh, ja, 1943, hoeveel is hij? 75. Ja. 75 dus, jaar. Dat red ik nog net niet. Nee, nee, nee. <laughs> Conquest He of Paradise. De startblokken. Een vooruitblik op Zandvoort Lunch Sport. Ja, ja, daar zijn we weer. Het is weer donderdag kwart over één en dan is het dus tijd voor collega Henny Rukert... die ons gaat vertellen wat er in het programma Zandvoort Lunch Sport allemaal gaat gebeuren. Goedemiddag Henny, ben je daar? Hallo Dorry, ik ben er. Hallo. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag, hoi. Henny, vertel, je hebt morgen weer uh, een heerlijk sportprogramma. Ja, zal ik vast wat uh, nieuwtjes uh, naar buiten brengen? Uh, wil je dat niet liever als primeur voor morgen houden? Of ga je uh, ons... Hey, op, nee? Dan ga ik, ga ik morgen die mensen bellen en dan gaan we uitgebreid. Oh, Oké, okay. nou vertel, ik ben helemaal nieuwsgierig. Ja. Groot nieuws voor Zandvoort. Wat dan? Nigel de Jong. Ja. Oh, uh, Nigel Gastine, sorry. Oké, okay. dat scheelt al. Ik wou wel zeggen, Nigel de Jong in het uh, bij SV Zandvoort, dat wordt wat? Nee, maar, maar, maar Nigel Kasteen bij ja. SV Zandvoort, dat is ook nieuws, hoor. Ja, de, wat, wat is er met Nigel Castine? Nou ja, die uh, vindt het niet meer leuk bij HFC. Oh. En uh, die is gek op Zandvoort. Ja, aha, en op logisch. Het Zonier, de trainer. Ja. En op het team en op de gedachte om in één keer weer door te stromen naar van van twee naar één. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus hij komt terug. Hij komt terug. Kijk eens aan. Dat is inderdaad Kijk, is, groot nieuws. Dit is een primeur hoor. Ja, wat goed. Dus daar ga je het morgen over hebben met Nigel zelf? We gaan uh, Nigel aan de telefoon krijgen, want die moet gewoon werken. Ja. En weet je wie we ook uh, in de uitzending krijgen? Ik heb geen idee. Een andere antwoordig, Jeffrey Sansin. Dat zegt me Jeffrey. even niet zoveel. Dan moet je me even nou, bijspijkeren. Dat was een ster bij HFC. Toen ging hij weg. Ja. Dat is een jaartje weg geweest. Ja. Maar hij is uh, terug op het ONS. Oh. Ja. Ja, dus dat is, dat is ook groot nieuws, denk ik. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, ja. Ook uh, dat wordt natuurlijk uitgebreid besproken. Ja. Dan is er nog iets. Ja. Want, mooier gekomen, en uh, Ricardo en Martijn van voetbal in Haarlem. Ja. Want wij gaan uh, op zondagmiddag van 1 tot 5 hem langs de lijn maken. Het gaat door. Ja. Het gaat door. Geweldig, gefeliciteerd. Nou, dat, dat ja. vind ik echt een, een enorme toevoeging aan de zondag, hoor. Ja, en was, en maar maar komt dan Zandvoort uh, Lunch te vervallen met, uh, met het sportprogramma? Of wordt het een extra? Nee, extra. Extra zelfs nog? Dus op ja. vrijdag uh, heb je tussen twaalf ja. en twee je sportprogramma en dan... Zondag tussen 1 en 5, maar dat gaat dan waarschijnlijk alleen over voetbal of? Over nee hoor, nee, nee, nee. nee? Want eh, bijvoorbeeld, ik was vanmorgen haring halen in het dorp. Ja. En toen kwam ik Joop van Nest tegen. En ja. en die zei, want ik zei, we doen het van 2 tot 5. Toen zei Joop, doe het nou van 1 tot 5. Want ja. de hokje begint om kwart voor 1. Dan kan oh, ik het ook in lijf meenemen. Ja, want, natuurlijk. Ja. Al, dat, al dat soort dingen komt erin, joh. En, en we kijken natuurlijk terug op de sport van zaterdag. Ja. Dus we krijgen ongetwijfeld uh, zondags een uh, speler of een coach of een trainer van om even na en te natuurlijk. kijken, ja, om ja, te evalueren. Was ja, wat ja, leuk. Je kan niet hebben. Ja. Nou, geweldig. En we doen dus alle wedstrijden in heel Kennemerland, hè? Dus ook. we gaan uh, ook naar Velzen en we gaan ook naar, uh, nou, noem het maar op. En, en, uh, heb je dan allemaal. overal uh, correspondenten die uh, je ja, uh, uh, updaten? Tien. We hebben er een stuk of tien. Zo, zo, Hennie. Ja. Goh, ja. wat wat leuk om te horen. En ik denk dat ja. je heel veel luisteraars daar heel blij mee maakt. Nou, dat, dat hoop ik. Ja. Dat zou heel fijn zijn natuurlijk. Ja, ja, want we krijgen straks natuurlijk ook weer allerlei andere sporten... Hè, die in en rond Zandvoort en in de, in de regio ja, gaan joh, spelen. Nee. Dus dat, maar dat is machtig interessant. Ik ja. ja, leuk. Maar ja, zo, zo ook Melissa Boyden bijvoorbeeld. Die gaan we volgen nu. Ja. En dat kan in zo'n programma, weet je. Ja. Die, die, die kan je opschrijven hoor, die wordt gewoon uh, superberoemd. Ja, mooi, mooi, mooi, en, mooi. Uh, uh, nou ja, het uh, ijshockeymeisje gaan we volgen. Uh, uh, er is van alles een het Brit, je op... bedoel je? Ja. Ja. Brit ja. Wortel. ja. Want die, uh, die wordt ook steeds beter en we gaan ook ja. steeds beter. Ja. Dat zijn ontzettend leuke dingen. Nou, we hebben er nogal een paar in Zandvoort, hè? Die, uh, die, die zich heel goed ervan, aan het ontwikkelen joh. zijn op het op sportgebied. Ik weet niet of je afgelopen vrijdag geluisterd hebt, maar toen hadden we het van de aar over die, over die twee geweldige Ja, over Wesley en Imke, hè? Ja. ja, ja onze badmintonkampioenen. Badminton badminton. ja. Ik denk zo langzamerhand dat Zandvoort het, uh, het sportdorp van Nederland wordt. S dat, uh, dat, dat zou zomaar eens kunnen. Ja. Dat, ja. dat ja. En geloof en ik moet, zomaar. En je moet er toch niet aan denken, het zou fantastisch zijn als, als, als de voetbalclub, dus SV Zandvoort, als die kampioen wordt, nou dat worden ze. Dan doorstromen gelijk volgend jaar naar nog een hogere klasse. Dan heb je gelijk alle topvoetbal in Zandvoort. Mooi dat kan je niet hebben. Ja, weet je, dat kan je op dit moment eigenlijk, ja, je gaat het je wel een beetje voorstellen. Omdat dat team natuurlijk als een speer gaat. Dus je begint al een beetje hoop te krijgen, maar dat het dan ook echt zal gaan. Weet je dan ook hoor. Ja, heeft bijna twee teams van gelijke sterke nu tot zijn beschikking. ja. Dus niet alleen één gaat goed, maar twee gaat ook goed. Denk Geweldig, is Fantastisch. Ja. ja, leuk, man. Leuk. Ja. Ja. En het is ook ja, zo ja. leuk voor de, voor de kinderen die uh, nu op gaan komen en de volgende uh, generatie gaan worden daarin. Hè. Die, die krijgen ja. natuurlijk daardoor ook een enorme boost om te gaan sporten en te blijven sporten. Ja, ja. ja. ja. absoluut. Ja. Mooi voorbeeld. Ja, ja. En dan gaan we natuurlijk uh, morgen ook in op het uh, paasweekend. Want bijvoorbeeld HRC speelt twee wedstrijden. Die krijgen alle twee thuis eerst op zaterdag om twee uur, niet om drie uur, maar om twee uur Linden. Ja. Nou, dat is een hartstikke leuke wedstrijd. Dat is de ploeg van Hans Oké. Okay. Dat, dat wordt weer lachen. Ja. Ja. En van... Is dat zo? Ja, <laughs> ja dat dus lachen we die gozer ja. En op maandag komt Excelsior om een sluis. Ja. En ik denk dat als we in die twee wedstrijden drie punten halen als HFC... Dat ze absoluut veilig zijn. We zijn nu al een beetje veilig. Maar ja. dat ze dan veilig zijn en volgend jaar weer in de tweede divisie spelen. Nou. nou, mooi, je kan het toch niet hebben? Nou, nee. nee. mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? He? Nou, niet, niet zo Ik Ik hebt geld, maar ja. Er hey. <laughs> nou. zijn er wat sponsoren die wat aan, die spo aan dat sportprogramma yeah. willen gaan helpen. Want Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja, dat snap ik. He? Ja, ja, ja. En dat blijft belangrijk. Ja, toch? Zo is het maar net. Ja, maar net. Nou, Henny, ja. hartstikke fijn dat je ons even heeft, hebt verteld... over wat er morgen allemaal gebeuren gaat. Het, het wordt ja. weer machtig interessant, dat, dat voel ik aan alles. En uh, dubbel en dwars de moeite waard, uh, lieve luisteraars... om morgen tussen twaalf en twee af te stemmen op het sportprogramma. Want het is niet alleen sport, het is ook muziek... naar de keuze van de mensen die... Uh, naar de gasten, hè, Paak? Ja. En ja. En vaak fantastisch. Tot op een bepaalde hoogte, natuurlijk. Want ja. soms... Uh, <laughs> worden de nummers aangevraagd die nog niet, uh, niet echt geschikt zijn hè, voor dat tijdstip. Dus, nee, maar dat draait ja. dus gewoon niet. Nee, precies. <laughs> <laughs> Wie is de baas van de knoppen? Ja, daar gaat het ja. om. Hè. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, ik wens je in ieder geval alvast een hele fijne uitzending morgen. En jo, sinds wa vanaf wanneer gaan jullie starten met het zondagprogramma? Nou ja, dat gaan we morgen bepalen. Ik heb geen okay. idee. Ik, ik hoop okay. zo snel mogelijk. Ja, nou, heel benieuwd. Hou uh, ons dus op de, dus de hoogte. Ricardo en Martijn die komen kijken of ze de techniek kunnen doen. Ja. En uh, nou ja, wij hopen dat jij in het begin op zondag komt helpen. En dan, uh, ja, hartstikke leuk man. Ook, dat is ook, een, een, dat is ook ik... een primeur dit. Goh. God, nou, ik weet nog van niks hoor. Dat doet hij dus gewoon altijd gewoon live op de radio. Hè. Dat, dat, dat. Zo, zet je even schaakmat. Hey, ik dacht dat jij, dat jij ja had gezegd. Ik heb wel eens ja gezegd, maar hier nog niet ja. op, hoor. Nee, dat was weer een andere vraag die ik beantwoordde. Ja, maar ook dan niet tegen mij, hè. Dat is ook niet zo, zo slim, eigenlijk. Wat? Jij, jij hebt me nog niet echt een vraag gesteld, hoor, Eni. Maar goed. Of jij komt helpen of zo. Ja, nee, maar daar, daar zeg ik nog even niks op. Moet ik eerst weten wat de bedoeling is en, en of ik het allemaal kan rondbreien. Natuurlijk. Ja? Nou, oké, okay, man. Nou, hey, in ieder geval alvast heel veel plezier morgen. Dankjewel. en uh, nog een kleine uitzending, hè jongens. Dankjewel, dankjewel. je wel. Dag Henny, dag. Zie je doei. Doei. Doei. Doei. Bijna altijd ruzie, met elkaar. Het werd me allemaal.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 Tot Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Gisterochtend is een man op een snorfiets gewond geraakt bij een verkeersongeval. In de Dr. Z.A. A. Gerkenstraat ter hoogte van de Schelp ging het mis toen hij en een scooterbestuurder ten val kwamen. Twee ambulances en de politie kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Een van de mannen liep bij het ongeval een hoofdwond op... en moest na de eerste zorg ter plaatse... naar het ziekenhuis worden vervoerd voor verdere behandeling. Door het ongeval is de straat enige tijd gestremd geweest... waardoor er lange, een lange file ontstond. Dan is woensdagmiddag een vrouw gewond geraakt... toen ze een zebrapot op de Zandvoortslaan in Heemstede werd aangereden door een auto... Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de stormvogelweg. De automobilist die haar raakte zag het slachtoffer aankomen en remde af. De bestuurder van het voertuig daarachter merkte dit niet op en knalde tegen de afremmende auto aan die vervolgens het slachtoffer op het zebrapad raakte. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de verkeersongevallenanalyse van de politie heeft onderzoek naar het ongeluk gedaan. Shopaholics, opgelet, want op donderdag 5 april, en dat is al gauw volgende week... opent warenhuis Hudson's Bay haar deuren in Haarlem. Gisteren werden de eerste kledingrekken al naar binnen gerold. Het pand dat eerder in handen was van het failliete V&D... is na maanden in de stijgers te hebben gestaan nu bijna gerenoveerd. Liefhebbers van mode, beauty en lifestyle kunnen straks met 18.000 vierkante meter aan winkeloppervlak hun hart ophalen. Het Canadese warenhuisconcern opent dit jaar in totaal 10 winkels in Nederland... en de vestiging in Amsterdam is al geopend. Op dinsdag 10 april is er bij samen een gezellige bingo. U bent van harte welkom vanaf 2 uur. Voor slechts 2,50 euro kunt u leuke en verrassende cadeautjes winnen... en krijgt u een heerlijk kopje koffie met wat lekkers. De prijzentafel is gevuld met creatieve prijsjes. Zelf gemaakt of om zelf te maken. Opgeven is gewenst, maar niet noodzakelijk. En dat kan bij de balie van Pluspunt op telefoonnummer 023 57 403 30... Of mailt u even naar Jolanda Meijer en haar e-mailadres is... Jolanda met een j apestaartje En de bingo vindt dus plaats in het gebouw van Pluspunt aan de Vlemingstraat 55. Dan was dit het regionale nieuws van half twee. Het weer bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, het, het um, is vandaag een, een heerlijke zonnige dag. Maar er is toch ook wel een buienkans aanwezig. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en de temperatuur ligt zo rond de 9 graden. Vanavond zijn er opklaringen en is het droog. En de komende nacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De wind wordt zuidoost en matig van kracht en de temperatuur daalt naar 3 graden. Morgen is het bewolkt en aanvankelijk regent het nog. Daarna is het een tijdje droog, maar later op de dag gaat het opnieuw regenen. De zuidoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar zo'n 12 graden. Dan was dit het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Vieje van de Zuid, ik, op zie je hem Uitelijk was dit uh, live. Ja, duidelijk. <laughs> dat was me nog niet eerder opgevallen, moet ik zeggen. Nou, mij ook niet. Ik heb het dus nooit tot het einde afgeluisterd. <laughs> maar hoe kom je nou weer aan Portishead? Ik heb geen idee. Ah, nee. Ik weet niet hoe dat in mijn lijst terecht is gekomen. Dat zal ongetwijfeld ook wel geweest zijn met zoeken naar iets. En dat ik ja. daar toevallig tegenaan liep. En dat ik dacht van, oh, wat is dit een lekker nummer zeg. Maar ik heb weer wat geleerd, want ik wat heb dan? het net even opgezocht. Het ja. is een... Trip-hop band. Wat is een trip-hop band? Ja, precies. Hele goede vraag. Dat weet ik ook niet. Oh. Ik weet wel een hip-hop band. Maar een trip-hop trip band. Een trip -hop. We gaan hem opzoeken. We gaan het opzoeken. En Wat is een trip-hop En het is ook nog eens 24 jaar oud, dit nummer. Echt waar? Echt waar. Dat, Dat meen je niet. 1994. Tijdloos. Ja, echt. Heerlijk. Ja. Glo Glory Box. ja. Nou. Ja, het is echt niet te geloven. Ja, ik, ik vind het een zalig nummer. Daar word je helemaal zo lekker ontspannen van. En, uh, ja. Ja, ja. Heerlijk. Dus uh, ik, heb, ik heb hier wat... Uh, uh, trip Hop, dat is uh, Downtempo. Dat is een, een muziekstijl met elementen uit de dance. Hip Hop, Jazz, Reggae en Rock. Ah, okay. En, en in, de, in, in dat genre muziek wordt, wordt veelvuldig veel gebruik gemaakt... van geluidsfragmenten die zijn ontleed aan films en soundtracks en oude vinylplaten en dat combineren ze dan met moderne ritmes en vaak in een laag tempo. Dat is trip hop. En dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Nou, als je een mooi voorbeeld wil hebben, dan, dan was dit, dit er, er wel van, hè? Ja ja, ja, ja, en Glory Box. Ja, we gaan even eten. Oh. Ja, we nemen een chef special. Oké. Okay. <laughs>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 Till I wake up and find you And I know this is real Are you home? Oh, let me sleep Cause your love is like a drug to me Ze bent chef special met nicotine. Mooi uh, nummer. Ja, zeker. Ja. Ik uh, ben niet zo bekend met ze, maar dit was gewoon behoorlijk te pruimen, mag ik wel zeggen. <laughs> ja, toch? <laughs> ja, ja, pruimtebak. Okay. Ja, <laughs> leuk. <laughs> uh, tijd voor de laatste artiest in het licht. Ja, ja, ja. Wow. Artiest in het licht. Ja, het is jammer dat het programma zo kort is. Want we hadden er vandaag vijftien. En ja, we, we moesten gewoon kiezen. Want je kan ze onmogelijk alle vijftien proppen in twee nee, uur precies. met alle extra dingen. Uh, ik heb er hier nog twee over. Dus dan moest ik ook weer uitkiezen. Want José, Hoe B is vandaag jarig. Die wordt uh, 64 jaar. Uh, maar we hebben de, uh, vandaag gekozen voor Ruby Murray. Dan doen we José volgend jaar, als ze 65 precies, wordt. Precies. Hè? En uh, Ruby Murray, dat, dat was een, uh, een hele populaire zangeres uit het Verenigd Koninkrijk. En, en Ierland, trouwens, in Ierland was ze heel populair ook in de jaren 50. En uh, zij was geboren op 29 maart 1935. Um, en inmiddels ook overleden alweer een poosje terug op 17 december 1996. Dus ze zou vandaag jaren geweest zijn. En uh, zij heeft iets unieks bereikt, want in 1955 behaalde zij zeven top 10 singles. Nou, dat is toch wel een hele prestatie, hoor. Ze werd geboren in Belfast en als kind was ze reeds entertainer. En toen ze twaalf jaar was, toen verscheen ze voor het eerst op de televisie. Uh, ze kreeg een platencontract aangeboden bij Columbia Records en in 1954 maakte zij haar debuutsingle, dat was Heartbeat... die kwam op nummer drie in de hitparade. En ze verscheen ook trouwens als vaste zangeres... in het televisieprogramma Quite Contrary. Haar tweede single, Softly Softly... dat werd het begin van, in het begin van 1955 een nummer één hit. En in datzelfde jaar brak Murray alle records... door in één week vijf singles in de top twintig te hebben. Ja. De jaren 50 waren trouwens voor Murray een uiterst druk bezette periode. Ze had haar eigen tv-programma. Ze trad op in het London Palladium en met Norma Wisdom. Ze werd door koningin Elizabeth uitgenodigd voor hofvoorstellingen. En ze trad op over de hele wereld. En ze verscheen ook nog in een film. En die was getiteld A Touch of the Sun. Uh, Ruby Murray trouwde met Benny Burgess in 1957 en in 1976 waren ze alweer gescheiden. Ze kregen twee kinderen en in 1991 trouwde zij opnieuw. Uh, en in 1959 scoorde zij haar laatste hit. Ze leed aan alcoholisme en stierf op 61-jarige leeftijd aan leverkanker in Devon. We gaan luisteren naar die nummer 1 hit van haar, Softly Softly. Softly Softly mm -hmm. Turn Tenminste, elke donderdag als uh, dit programma ten einde loopt... dan hoor je Raccoon en ja. The Fun We Had. En het, het, we hebben het weer geflikt, hè? Het was leuk, het was gezellig, ja! Het was een leuke uitzending. Dank je wel dat je voor Ruud wilde invallen. Nou, graag gedaan. Ja, ja. hartstikke fijn, Bart. Ja, ik vind het, ik vind het leuk om te doen. Gelukkig. En uh, dankzij jouw tips is het allemaal redelijk. <laughs> nou, het is toch zo? Dankzij jouw tips is het allemaal redelijk soepel verlopen. Hier en daar een klein schoonheidsfoutje. Ah, ja. Maar vooruit, maar weer. Het is, uh, het is live hoor, zoals we altijd zeggen. En uh, ik hoor zelfs bij de professionele omroepen nog wel eens dat er. Uh, bij, de, bij de live uitzendingen nog wel eens een foutje gebeurt. Dus je hoeft je nergens voor te schamen, Bart. Echt niet. Nee, nee nou ja, maar een eerste uitzending is altijd een, uh, een uitdaging. Tuurlijk, Jappel. allemaal nieuw. Ja, ja, ja, ja. Je gaat straks weer verder met je eigen programma. Ik ga lekker, zo een hè? weer verder, ja. Met Matchbox. Van, side, ja. van Sidekick word ik presentator kijk, in een paar, een paar minuten tijd. Zo, jij klimt Pro snel op. Promotie, promotie <laughs> bij ZFM is altijd mogelijk. Ja, ja, ja, ja. Nee? Nou, het was een fijne uitzending, vond ik zelf. Ik hoop natuurlijk dat u dat thuis ook zo heeft ervaren. En uh, we bedanken u voor het luisteren. En we, uh, ja, we hopen u maandag uh, weer uh, te mogen begroeten bij Zandvoort Lunch tussen 12 en 2. Dan ben ik met Charles Duif weer present. Morgen hebben we natuurlijk dat prachtige sportprogramma, hè? Zandvoort Lunch Sport ja, ja. tussen 12 en 2. En u heeft net van Henny al kunnen horen... Wat voor bijzonders daar allemaal uh, besproken gaat worden. Het topsportdorp Zandvoort. Ja. Oh, wacht even. Ik zeg wel tot maandag. Maar dan is het tweede paasdag. Ik ja. denk niet dat we dan een uitzending hebben trouwens. Dus dan wordt het dinsdag pas weer. Ja. Nou goed. In ieder geval. Ik wens u een heel fijn weekend. Morgen een goede vrijdag. Zondag en maandag een vrolijk Pasen. En wees voorzichtig met de kuikentjes. <lacht> ja. Nou. En Bart. tot zometeen tot zo bij Matchbox. Zo is het. Tot gauw weer. Goed weekend. Doeg!